met het NOS-journaal. Paus Franciscus roept de internationale gemeenschappen op de vlucht voor de moslim ISIS. De paus vindt dat wereldleiders zo snel mogelijk een einde moeten maken aan wat hij deze menselijke tragedie noemt. Hij wil dat de christenen worden beschermd en dat ze zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. De strijders van ISIS hebben de afgelopen dagen opnieuw een aantal plaatsen in het noorden van Irak ingenomen. Tienduizenden mensen zijn de bergen ingevlucht waar ze geen eten en drinken hebben. Als Rusland besluit het luchtruim te sluiten voor maatschappijen uit Europa en de Verenigde Staten, zal KLM daar flink last van hebben. Vliegen over Rusland is veruit de kortste route van Europa naar Oost-Azië. Deskundigen zeggen dat de toestellen gemiddeld zo'n drie uur moeten omvliegen. KLM is een grote speler op de Aziatische markt. Rusland overweegt het luchtruim te sluiten als reactie op de sancties van de Europese Unie en de VS. De Russen hebben al besloten om veel producten uit westerse landen niet meer in te voeren, zoals groente en fruit en zuivelproducten. De politie heeft twintig tips binnengekregen over een cold case-zaak uit 1982. De tips kwamen binnen na een uitzending op de Duitse televisie. De zaak draait om de vondst van een stoffelijk overschot in een dicht gemetseld pand in Amsterdam. Toen de politie het gemumificeerde lichaam destijds ontdekte, lag het er al jaren. Nog altijd is dus onbekend wie de man is. Hij had een aantal opvallende tatoeages, waaronder een Duitse tekst. Daarom wordt ook onderzoek gedaan in Duitsland. De twintig tips zijn volgens de politie zeer bruikbaar. Het weer. Een lijn met flinke regenval en onweer trekt langzaam naar het oosten van het land. In het noorden en westen is het zonnig en blijft het droog. Morgen enige tijd zon. Maar in het zuidwesten en westen meer wolken en buien. Het wordt dan 24 tot 26 graden. Vanaf zaterdag wordt het koeler. Dit... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 2 kilometer. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Botleck Tunnel 2. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland verknoopt het Kleinpolderplein 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Net op weg naar de studio luister ik uiteraard naar Bart. En wat denk je? I Have a Dream van Abba. Ik denk, nou, die hebt hij gepikt, dat is lekker. Maar ja, ik had hem eenmaal in mijn playlist aan, dus ja, ik moest hem ook wel draaien. Maar het blijft een lekker plaatje en het houdt in dat we eigenlijk allebei toch nog wel een droom hebben. En op onze leeftijd moet je altijd blijven dromen. En we gaan door met Walk Right Back van de Everly Brothers. Uit Brussel heeft van haar rijke Italiaanse oom 1,4 miljard oude Italiaanse lieren geërfd. Maar werd bijgemaakt met een dode mus. Sinds 2011 wist het namelijk de Nationale Bank van Italië geen lieren meer in voor de euro. De vrouw... Sarah Ferrari ziet omgerekend zo'n 723.000 euro in rook opgaan, meldde Vlaamse media. Maar oom Salvatore, die in Berlijn woonde, had ook nog 1 miljoen Duitse marken in een kluis opgeborgen. Ruim een half miljoen euro. Drie kreeg Ferrari wel omgewisseld. Ook erfde zij een huis van haar oom in de Duitse hoofdstad. Salvatore en Ferrari hadden al jaren geen contact meer. Maar zij bleek de enige erfgename te zijn. Dit was Dotan met Home. En het werd me net ingefluisterd door Bart... dat dat de zoon was van uh, Patty Harpenau. Dat is een kunstschilderis uit Nederland. Kun Een geweldig plaatje. En nu, nu ga ik een plaatje draaien voor mijn eigen vrouw. Voor Jannie. Mijn heart is calling for you. Van The Four Tops. MUZIEK De evenementenagenda van deze week: 9 augustus, Festivari, een junglefeest bij Safari Club. 14 uur tot 23 uur. De 9e augustus, jazz aan zee. Met Mr. Boogie Woogie trio Thalessa 18. Aanvang 4 uur middags. Ook de 9e, zomermarkt. Een grote weekendmarkt in het centrum. Van 2 tot 10 uur s avonds. De 10e, ook de zomermarkt. En dan is er weer diezelfde grote zomermarkt weer. In het centrum van 10 tot 6 uur. Nog een keer de 10e, het grote Mezing Festival. Het Wapen van Zandvoort. Aanvang om 4 uur middags. De tiende, Logan's Blues, optreden bij Laura en Hardy, aanvang om vijf uur. En weer de tiende, Nationale Oldtimer Festival, circuit Park Zandvoort. Op het circuit Race Radio. alleen op ZFM. Op 10 augustus organiseert 402 Automotief het Nationaal Alltime Festival op Circuit Park Zandvoort. Met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatauto's als historische racewagens. Meer informatie: circuit park Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. De website is www. Punt circuit-zandvoort.nl De Zandvoortse Reddingbrigade. Hier is Marjon Huibers. Aan de telefoon hebben we Marjon Huibers. Marjon, goeiemiddag. Goedemiddag. Goeiemiddag. Goedemiddag. Wat hebben jullie al zo deze week meegemaakt? Want het was toch een redelijk strandweer, denk ik. Het was een uh, drukke week. We hebben ontzettend veel vragen gekregen over uh, de stroming uh, die er uh, in zee is. Omdat aan de, aan de buitenkant het een spiegelzeetje, een glad zeetje lijkt, maar het onder water ontzettend trekt. Dus we hebben veel voorlichting kunnen geven over uh, stroming onder water. Um, en gelukkig uh, uh, ja, vragen mensen daarna... Ja, nou, dat is heel mooi. Want ja, dan kom ik toch een beetje terug op een beetje een triest iets. Het zwemongeluk in Katwijk en Egmondstrand... waar een vader en een dochter omkwamen. Uh, ja, dat is natuurlijk heel triest. Wat kan jij de badgasten adviseren als je ziet dat er een zwemmer in nood is? Nou, dan is het het allerbelangrijkste dat ze de zwemmer in de gaten blijven houden. Contact maken met die, hè, als dat op, op kan hoor. Want als iemand heel ver uit is gezwommen is dat moeilijk. Maar proberen contact te houden en duidelijk te maken dat je uh, alarm gaat slaan. En dat betekent dat iemand anders de, een van onze reddingsposten kan bellen. Dat kan bij een strandtent, dat kan via 112. En dan uh, uh, gaan wij die persoon uit zee halen. Ga niet zelf de zee in als je daar niet um, ja, goed genoeg voor kunt zwemmen. Ja. Ja, ja, dat begrijp ik. En er wordt in, als je de strandopgangen hebt, dan staat er een groot bord. En daar wordt aangegeven uh, wat, wat de kleuren vlaggen precies inhouden. Staat er ook jullie telefoonnummer op of niet? Ja, ja bij, de bij de reddingsposten staan de telefoonnummers ook in het kastje. Voor het geval uh, de post dicht zou zijn. Hè. Dat is uh, vaak s'avonds en s'nachts het geval. Um, en op de borden staan inderdaad. De kleuren vlag aangegeven en geel, gele vlag betekent dat het een gevaarlijke zee is. Die hebben we vaak uh, in top als het uh, oostenwind is, omdat je dan heel makkelijk uh, van de kust wegdrijft uh, op zee. En uh, de rode vlag is verboden te zwemmen. Ja, en, en wat gebeurt er als, de, als ze toch gaan zwemmen? Is dat op eigen risico of krijgen ze een bekeuring? Of, of hoe gaat dat precies? Nee, we hopen erop dat mensen zelf goed genoeg nadenken voordat ze zee ingaan. En de geluiden van deze week helpen daar natuurlijk wel bij dat ja. mensen dat van tevoren doen. Ja, helaas. Ja. Uh, maar het is gewoon, uh, ja, het is, uh, het strand is uh, openbaar. En uh, uh, het is hun eigen verantwoordelijkheid. We adviseren mensen eigenlijk ook altijd om niet alleen te gaan zwemmen, maar met z'n tweeën. Ja. Uh, ook altijd te zeggen als je gaat zwemmen, zodat anderen uh, uh, op het strand ook weten dat, uh, uh, dat je weg bent. Um, op het moment dat je wel door een stroming wordt meegenomen, laat je dan gewoon mee trekken. Hè? Sla eventueel alarm, maar probeer rustig in het water te blijven drijven uh, voordat de hulp komt. En als je toch voelt dat ineens de stroming minder wordt, dan ben je misschien daarna wel in staat om terug te zwemmen. Ja. Want op het moment dat we in een mui komen, dat is een, een sterke trek van water zee op, dan is het in het begin een beetje griezelig omdat je dan ja, van de kust weggaat, zeg maar op het moment dat het wat dieper is en de stroming wat minder sterk... dan kan je heel vaak over de bank weer terugzwemmen. Ja. Um, dus um, uh, ja, probeer niet tegen de stroming in te gaan zwemmen, want dat uh, redden we niet. Ja. En dan heb ik nog een vraagje wat eigenlijk ook heel actueel is van de week. Van de week was je op Q-Music en de, op de TV Noord-Holland heb ik je gezien. En dat ging over een visje. En daar moeten we ja. vreselijk mee oppassen, geloof ik. Ja, het was uh, ineens, uh, in de komkommertijd was uh, een klein visje ineens uh, groot nieuws. De Pieterman. Ja. Dat is een uh, klein visje die eigenlijk altijd uh, uh, ja, gewoon voor de kust zwemt. En uh, uh, afhankelijk van de stroming wat uh, dichter onder de kant komt. En hij verstopt zich in het zand, zeg maar. Um, ja, zodat je hem niet ziet. Je ziet sowieso natuurlijk door het water niet, maar je ziet hem. Hij zit onder het zand. En op het moment dat je erop gaat staan, dan heeft hij drie uh, stekels op zijn rug. En dan... Uh, uit die vergif in, in je voet. Um, en dat is heel pijnlijk. Ja, dus en waar, uh, ja ga door. Sorry. Je wou wat vragen. <laughs> ja En wat moeten de gasten doen als ze gestoken worden? Moeten ze, wat kunnen ze daar doen? Nou, we, we stoppen de voet of het lichaamsdeel... waar gestoken wordt in een uh, bak met heet water. Zodat het uh, vergif uh, uit, uh, uit je lichaam trekt. Door de, de warmte van het water... Uh, wordt het vergif een beetje afgebroken. We merken overigens wel dat... Uh, het, een dag of zo daarna mensen nog wel een beetje spierpijn hebben op die plek... of iets daarboven, omdat het toch door het lichaam wordt afgevoerd. Maar uh, in een bak heet, uh, heet water, dat, uh, dat breekt het vergif af. Ja, ja, want er werd zelf gezegd dat je in coma kon raken. En, maar, maar dat hebben jullie gelukkig nog niet meegemaakt, neem ik aan. Nee, en kijk, je hebt mensen die zijn allergisch voor pinda's... wespensteken, steken, bijen steken, van alles en nog wat. En er zijn ook mensen allergisch voor vergif van pietenmannen. Ja, ja dat, dat begrijp ik. Marion, ik moet je wel heel hartelijk bedanken... dat je onze luisteraars uh, weer aan de telefoon wilde komen. Uh, vanavond kom ja. ik langs bij Reddingspost Zuid. En daar ga ik ja. een training meemaken met de Junior Lifeguards-opleiding. En daar ga ik een paar opnames maken... en die ga ik dan volgende week donderdag even uitzenden. Nou, hartstikke leuk. Goed, Marion nogmaals bedankt en tot vanavond. Goed, fijne middag. En bedankt, hè. Dag. Goed, dag. Are the wines overflowing? While I sit and whisper.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 Lekker voort bioscoopprogramma van 7 tot 13 augustus. Plans toe. Redden en blussen 3D in het Nederlands. Alle leeftijden dagelijks om half 2. Poetin in een draak. 3D Nederlands. Dagelijks met uitzondering van de 11e om 15.30 uur. En dat is, de intree is 60 jaar. Oorlogsgeheimen dagelijks om 7 uur. Ook 6 jaar. En walking on Sands dagelijks. 9 uur. En dat is alle leeftijden. producent Albert Verlinde werkt aan een musical over zanger Robert Long. De voorstelling moet in het theaterseizoen 2015-2016 in de Nederlandse theaters te zien zijn. Dat meldt de cultuurwebsite zwartekat.nl dinsdag. Over acteurs is nog niets bekend. Robert Long was een openlijk homoseksuele zanger, schrijver, cabaretier en presentator. De zanger schreef vaak felle liedjes waarin hij duidelijk een statement maakte. Hij was stellig voor het milieu en seksuele tolerantie en tegen het kapitaal en de kerk. Hij maakte tientallen albums en kreeg diverse prijzen, waaronder zes Edisons en een Gouden Harp. Zijn eerste Nederlandstalige album Vroeger of Later uit 1974 stond 118 weken in de hitlijst. Long had zijn grootste hit met nummers als Iedereen doet het, Flink zijn en Vanmorgen vloog ze nog. Voor de vader presenteerde de zanger jarenlang het programma Tien voor Taal. Long stierf eind 2006 aan de gevolgen van buikvlieskanker. Albert Verlinde maakt eerder al succesvol de musicals over de leven van Edith Piaf, Toon Hermans en Ramse Schaffi. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Het is al jaren een terugkerend item, moet de rijrichting op de grote Krog worden veranderd. Tot nu toe bleef het bij praten erover alleen. Maar nu wethouder Hank Cohen van de Oor, Ruimtelijke Ordening met verkeer ook in zijn portefeuille heeft, publiekelijk heeft gezegd voorstander te zijn van het omdraaien van de rijrichting, krijgen de ondernemers die zich al jaren sterk maken daarvoor, steun van een onverwachte hoek.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 het ruizen van de frisse zeewind, de golven die kalm het strand opspoelen en de eerste zonnestralen van de dag die het strand verwarmen. Op uw gemak genieten van een uitgebreid ontbijt en vervolgens de prachtige omringende natuur intrekken of heerlijk ontspannen op het strand. Dat is ontwaken in Zandvoort-aan-Zee. Ervaar het zelf en boek uw verblijf via VVV Zandvoort.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 Na het nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug. Tot zo. Let's drive down, all drive down.